7 uur, het NOS-journaal, door Ralt Megens. Raad Nijmegen geeft voorkeur aan Hubert Bruls, gedode journalisten in Homs gevonden... en rel in Verenigde Staten om anti-Obama-poster. Hubert Bruls van het CDA wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe burgemeester van Nijmegen. Na een urenlange vergadering werd de huidige burgemeester van Venlo gekozen... als meest geschikte kandidaat door de Nijmeegse gemeenteraad.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 In de provincie Groningen zijn mensen vannacht onwel geworden... na een bezoek aan een kaartcentrum in Stadskanaal. 21 mensen lieten zich in het ziekenhuis behandelen. In het kaartcentrum werden hoge waarden koolmonoxide gemeten. De politie heeft vannacht contact opgenomen met het personeel van het centrum. Verschillende mensen zijn naar het ziekenhuis gekomen voor controle. De bron van de koolmonoxide is nog niet bekend. De politie en brandweer gaan daarom vandaag onderzoek doen in het centrum. Dat blijft gesloten tot er meer duidelijkheid is.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 Ook zijn afspraken gemaakt over de controle van de grens tussen de twee landen. In Iran worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De oppositiepartijen hebben al laten weten dat ze niet meedoen aan de verkiezingen. Ze hebben geen enkel vertrouwen in eerlijke verkiezingen. Toch wordt er met spanning uitgekeken naar de uitslag. President Ahmadinejad heeft de laatste tijd veel problemen met een deel van zijn eigen conservatieve fractie. En de verkiezingen moeten uitwijzen hoeveel steun hij nog onder die groep heeft. De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst heeft een partij van 5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sigaretten werden gevonden in een loods in het Limburgse Stijn. Twee verdachten zijn aangehouden, een 58-jarige man uit Guttekoven en een vrouw van 53 uit Stijn. De pakjes sigaretten hadden geen accijnszegels. Als ze op de markt waren gekomen was de Belastingdienst een miljoen euro aan accijns misgelopen. Het weer vanochtend is het bewolkt en nevelig. Lokaal komt mist voor. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. Het wordt 9 graden op de Wadden. Een graad op 14 in het zuiden van het land. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. Morgen heeft de bewolking ook de overhand. Blijft overdag droog. De maxima liggen rond 14 graden. Morgenavond volgt regen. ABB Verkeersinformatie. In het noorden en noordwesten van het land komt plaatselijk dichte mist voor... Het is niet druk op de weg, er staan maar twee files. Op de A7 Duitse grens naar Groningen, tussen Vauxhall en de Alfred Westerbroek, drie kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht, maar het is slecht te zien, want er is, uh, het is maar een kleine wereld daar. Op de A15 Rotterdam Europort, een file tussen Knop het Benelux en Spijkenisse, drie kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over zeven. Toen gisteren de CPB-bom afging, was premier Rutte in Brussel. Hij moest daar uitleggen waarom het strenge Nederland zelf zijn begrotingscijfers niet op orde heeft. U hoort zo dadelijk hoe hem dat afging. We gaan eerst naar het geweld in Syrië. Het Rode Kruis en de zusterorganisatie Rode Halve Maan mogen namelijk vandaag de wijk Baba Ammer in Homs in om hulp te verlenen. Het Syrische regime heeft daarvoor toestemming gegeven... nadat het opstandelingenleger zich had teruggetrokken uit de belegerde wijk. Ik praat erover met Kees Bredeveld, directeur van het Rode Kruis. Meneer Bredeveld, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Renze. Wat voor hulp gaat het Rode Kruis en de halve Maan bieden in de wijk? Nou, uh, de, de, de, verschillende uh, zaken worden er gedaan. Het uh, allerbelangrijkste is dat er uh, voor de gewonden van uh, de strijd uh, medische verzorging is... Dat de lichamen kunnen worden geborgen van de mensen die uh, om zijn gekomen uh, en vervolgens moet er uh, voedsel worden verstrekt aan de mensen die achterblijven in de wijk uh, en drinken uh, gewoon water. Dat is allemaal tekort daar. En heeft u enig idee hoeveel mensen daar nog zijn op dit moment? Nou, ik denk dat het me de meeste mensen daar nog zijn, uh, maar dat is me onduidelijk, want uh, dat soort berichtgeving hebben wij uh, geen enkel idee over. Nee. Heeft u verder een idee van hoe het daar aan toe is gegaan? Want wij we spreken later in deze uitzending met een journalist uh, met contacten in ons. Die ook contacten heeft met het, uh, met het Syrische uh, leger, het opstandelingenleger. En die zegt het is echt vreselijk wat daar gebeurd is. Er heeft een ware slachting plaatsgevonden. Er zijn honderden doden gevallen, zelfs mensen onthoofd. Wat heeft u daarover gehoord? Nou ja, dat zijn dezelfde berichten als die wij krijgen. Dat er inderdaad een vernietigende oorlog aan de gang is. Hoe uh, zou je het anders moeten noemen? En dat er dus heel veel mensen moeten zijn omgekomen en gewond zijn geraakt. En dat er dus ook echt, nou ja, oorlog is een spierige zaak. Dat er ook echt uh, vreselijke dingen zijn gebeurd. Maar u heeft geen idee hoeveel doden en gewonden er zijn nee. op dit moment? Nee. Nee, nee, nee, het is volstrekt onoverzichtelijk. We hebben allemaal de beelden op televisie ook gezien. Uh, dus een enorme vernietiging aan de gang. En, en laten we... Uh, blij zijn met het feit dat we nu uh, in kunnen. Mm. Maar laten we ook niet vergeten dat in andere steden van Syrië... Uh, hetzelfde proces nog steeds aan de gang is, zonder dat we daarbij kunnen. Ja. Waar brengt u de gewonden naartoe? En, en wat doet u met, met de mensen die zijn omgekomen? Want het is, u zegt het zelf al, in, in andere delen van Syrië ook onveilig. Ja, nou, de, de, de mensen die zijn omgekomen worden begraven op een behoorlijke manier. Uh, natuurlijk bij voorkeur in overleg met de familie. Um, de gewonden die worden in ziekenhuizen van de Syrische Rode Halve Maand, uh, behandeld, in klinieken. Zoveel mogelijk weer, uh, toch weer terug naar huis gestuurd, omdat uh, anders de ziekenhuizen overvol uh, raken. En er is nog steeds de angst dat als mensen in de overheidsziekenhuizen terechtkomen, dat ze dan ook gearresteerd worden. Dus um, het is behelpen, dat mag je wel zeggen. En heeft u daar bevestiging van dat dat inderdaad gebeurt? Dat mensen worden gearresteerd of misschien wel gedood als ze in ziekenhuizen van de overheid zijn? Nee, daar kan ik niks over zeggen, daar weet ik niks van. Oké. Okay. Want mensen zijn echt bang hè, om, om naar die ziekenhuizen te gaan. Dat blijkt, ja. ja. Okay. Um, hoeveel tijd heeft u om de hulp die u wilt bieden daar in Baba Ammar te bieden? Nou, dat is volstrekt onzeker. Uh, het is, het is niet zo dat uh, de overheid in Syrië ons uh, de gelegenheid geeft... Uh, om een aantal uren per dag door een staak tot vuren de gewonden te bereiken. Dit is nu één keer, omdat uh, feitelijk de strijd in, Homs, uh, in die wijk van Homs uh, gestopt is. Uh, en, en het kan elk moment weer afgelopen zijn met die uh, toegang. Nou, dan kan het dus ook voor de werknemers van het Rode Kruis... en de Rode Halve Maand gevaarlijk zijn, meneer Bredervant. Ja. ja, dat is het sowieso. Ja. Hoe bereidt u zich daarop voor, uw werknemers? Uh, de, nou ja, de, het zijn vooral de vrijwilligers van de Syrische Rode Halve Maan zelf, die natuurlijk uh, uh, ook in Syrië wonen en inmiddels wel weten hoe het daar aan toe gaat. Uh, en die toch met gevaar voor eigen leven letterlijk uh, die uh, gewonden proberen te bereiken. Wanneer begint uh, het Rode Kruis met de hulpverlening? Nou, die, die is natuurlijk eigenlijk al heel lang aan de gang. Uh, en we gaan er ook mee door. Uh, wij houden regioen nummer 5125 gewoon open. 5125, ja. Maar ja. goed, in in Baba Ammer, want dat mag vandaag. Dat is uh, nog niet gaande, neem ik aan. Ik denk dat dat al aan de gang is. Oké. Okay. Kees Brederveld, directeur van het Rode Kruis. Het Rode Kruis gaat dus samen met de zusterorganisatie Rode Halve Maand. Vandaag de wijk Baba Ammer in. En u hoort het van meneer Brederveld. De hulpverlening is al gaande op dit moment. Door naar Brussel, ik had het u beloofd, premier Mark Rutte trok veel aandacht gisteren tijdens de Europese top in Brussel. Hij werd eerst onder vuur genomen over het Oost-Europeanen-meldpunt van de PVV. En daarna moest hij ook nog uitleggen waarom het strenge Nederland zelfs de begrotingscijfers niet op orde heeft. Maar na een avond onderhandelen toonde de premier zich weer opgeruimd als altijd, merkte correspondent Tijnsadé. What do you think about the website? Uh, the website, again, as I stated earlier, is an initiative by one of the Dutch political parties. It is not an initiative van de Dutch government. Het mailpunt is niet het initiatief van de Nederlandse regering. I will raise the question tonight in the Council, and I will address in the presence of all the other prime ministers and heads of states of the European Union him directly. Eerst een Poolse journalist die het premier Rutte moeilijk maakt. Daarna is het de voorzitter van het Europees Parlement... die aankondigt het PVV-meldpunt, s'avonds te agenderen... tijdens het diner van de Europese regeringsleiders. De dag begint dus niet vrolijk voor Rutte... die daarna ook nog eens moet uitleggen... wat hij gaat doen met het te hoge begrotingstekort. 3% is de Brusselse norm. Nederland zit er ruim boven. Kijk, de cijfers laten zien dat we eh, absoluut met elkaar aan tafel moeten gaan zitten... omdat we afspraken hebben gemaakt waar we de begroting willen laten uitkomen. We schieten nu door de grenzen heen die we ons zelf gesteld hebben. En toen hebben we gezegd bij de start, als dat zo is, komen we opnieuw bijeen. gaan we heel fundamenteel spreken hoe we dat probleem oplossen. Heeft u er geen spijt van dat Nederland zelf aan de basis staat... van deze strenge Brusselse begrotingsregels? Om de begroting in orde te brengen ziet omdat meneer Reen dat wil. Wij hebben zelf meneer Reen deze macht gegeven. Wij zijn de, het land van de supercommissaris. Is er nu. Nee, dat vinden wij zo belangrijk omdat dat in Nederland zelf van groot belang is. Voor onze kans op banen groeien, voor onze kans op economische vooruitgang. Zo'n zeven uur later, als de regeringsleiders zijn uitgepraat, meldt een opgeruimde premier zich in de perszaal. Tijdens het diner is inderdaad het PVV-meldpunt besproken. Maar dat heeft Rutte niet van zijn stuk gebracht. Ja, u bedoelt uh, de website uh, van de ChristenUnie? Eh, pardon. Nee. Nee, nee, nee, flauw. U bedoelt de website uh, van de PVV? Nee, nee, eerlijk gezegd niet. Uh, ik heb toen nog eens uitgelegd dat de website niet van de Nederlandse regering is. Maar ik merk verder, uh, dit is zijn laatste bezoek geweest en een goede sfeer, dus ik maak er politiek van gekke dingen mee. Nee, dat vind ik niet zo'n punt. Rutte vindt het niet zo'n punt. En over bezorgde collega regeringsleiders die meer wilden weten over het Nederlandse begrotingstekort kan hij kort zijn. Niemand heeft ernaar gevraagd. Nee. Nee, het is in Nederland terecht natuurlijk een groot punt vandaag. De zijn we nee, niet bij de collega's. We hebben, zegt Rutte, vooral gesproken... over hoe we de Europese economie weer aan de praat krijgen. Ook Nadel heeft zijn voordeel dat we in alle landen te maken hebben... op dit moment met forse uh, operaties om de overheidsfinanciën op orde te brengen... en uh, de agenda, het groeivermogen weer te starten. Europa en Nederland in het bijzonder weer concurrerend maken. Dat is het motto. En het zal moeten... Want we worden ouder in Europa, minder jongeren. Uh, we hebben natuurlijk in alle landen behoorlijke schuldenposities. En willen wij het concurrentieel redden van India, van China. En ook gebruik maken van de groei in India en China en in Brazilië en Rusland en Zuid-Afrika en elders. En de opkomst weer van Amerika. En dan moeten we dit doen. Het is een absolute voorwaarde. Maar als Rutte straks terugrijdt naar Den Haag, wacht hem daar eerst die andere klus. Hij moet op zoek naar een politiek draagvlak voor een nieuwe ronde van bezuinigingen. En dat betekent dat we met deze drie partijen, alle drie verantwoordelijke partijen, maandag bij elkaar gaan zitten, de hele situatie overzien en tot besluiten zullen komen. Tot later. Je hoorde een bijdrage van Tijn Sade. Eh, zometeen rond negen uur tekenen Rutte en zijn collega's het zogeheten begrotingspact. Dat de landen dus die strenge begrotingsdiscipline oplegt. Dat is in Brussel, maar wacht Politiek de premier... met gemengde gevoelens op. En zo dadelijk in het Radio 1-journaal Europa... heeft twijfels over het nieuwe privacybeleid van de zoekmachine Google. Hoort u zo meer over Eerste Verkeersinformatie. René Passet. Stelt allemaal niks voor, Lara. Eén file slechts op de A7, Duitse grens naar Groningen. Tussen Vauxhall en de Afrit Westerbroek, drie kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Het is maar goed dat het niet zo druk is, want het is behoorlijk mistig in het noorden en noordwesten van het land. En in Zeeuws-Vlaanderen, daar komt nu ook plaatselijk dichte mist voor. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Iran gaat vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Uitkomst is nog onzeker, maar ja, het staat al wel vast dat er in het nieuwe parlement geen plaats is voor hervormers. Want die zijn allemaal vakkundig buitenspel gezet. Correspondent Thomas Edbrink in Teheran. Thomas, heerst er dan wel een soort verkiezingskoord in Iran? Nou, uh, niet onder de mensen die in de stad wonen. De bakkers, de buschauffeurs en de advocaten. Want die zijn allemaal heel erg teleurgesteld geraakt de afgelopen jaren in het, in het systeem. Uh, maar de staat doet er alles aan om mensen toch uh, aan het stemmen te krijgen. En dat doet dat met name met propaganda op de staatstelevisie. Je ziet hier eindeloze straatinterviews uh, van mensen die allemaal roepen dat ze allemaal gaan stemmen. En ze doen dat om de vijand een klap ...in zijn gezicht te geven, want die vijand, zo zegt ook opperste leider Ayatollah Ali Khamenei hier... ...die heeft als doel om de Iraanse religieuze democratie de nek om te draaien... ...en vandaag zullen de Iraniërs als even gaan laten zien dat het niet zo is. Mm. Klinkt als zeer gestuurde verkiezingen. De vorige, in 2009, presidentsverkiezingen waren dat toen. Verliepen het tumultueus. De oppositie beschuldigde president Ahmadinejad van fraude. Leidde tot massademonstraties. We kennen de beelden allemaal nog. Even zag het er toen naar uit dat het regime wankelde. Kunnen we dat nu weer verwachten of is daar absoluut geen sprake van? Nee helemaal niet. Uh, wat er feitelijk is gebeurd is dat, uh, dat alle politieke leiders van die beweging, de groene beweging, uh, zijn gearresteerd. Uh, die kunnen de verkiezingen vandaag volgen vanuit uh, de gevangenis waar ze overigens wel mogen stemmen. Zo werd uh, gisteren fijntjes gemeld. Uh, maar uh, ja, voor de gewone mensen het voetvolk uh, van die tijd, de Iraanse middenklasse, uh, ja die zijn gewoon platgeslagen door wat er, wat er gebeurd is. En ik moet ook zeggen, de Iraanse politieke leiders hebben het heel vakkundig aangepakt. Hier en daar iemand opgehangen om zo angst in de harten te plaatsen. En uh, ja, ook al zijn mensen nog steeds heel erg ontevreden... en is het leven een stuk moeilijker nog geworden dan in 2009... Uh, vanwege de internationale sancties, vanwege economische problemen... maar voornamelijk vanwege het, gewoon het grote gebrek aan vrijheid... voor de miljoenen jongeren hier in dit land... Uh, ja, verwacht ik dat er vandaag uh, op dat vlak helemaal niks gebeurt. Nou, Dat klinkt voor hen in ieder geval niet erg hoopgevend, Thomas. Waar gaat het dan wel over bij deze verkiezingen? Nou, het is ironisch genoeg eigenlijk een, een strijd tussen uh, heel conservatieve mensen en nog conservatievere mensen. Die zijn voorgeselecteerd door het Iraanse politieke systeem. En uh, ja, ironisch genoeg gaat het er eigenlijk om uh, dat er een groep aan de macht dreigt te komen die eigenlijk vindt uh, dat er dat er helemaal uh, geen invloed van het volk meer zou moeten zijn. Dat is even een ingewikkeld verhaal, maar dit is een Iranisch een, oorspronkelijk een islamitische republiek. Nou, Het woord republiek zegt het al, daar hebben mensen ook wat te zeggen. Maar er zijn dus nu geestelijke die in het parlement willen komen die zeggen van... ja, het volk mag, mag, mag, mag best doen aan verkiezingen, maar dan alleen om te bevestigen... dat degenen die aan de macht zijn door God gekozen zijn. Hm. Speelt president Ahmadinejad nog een rol in deze verkiezingen? Nou, president Ahmadinejad heeft een tijdje lang een ruzie gemaakt met, uh, met de geestelijke in het, uh, in het Iraanse systeem. Maar het lijkt nu voorlopig toch weer de vrede hebben gesloten. En, en hij probeert nu zoveel mogelijk aanhangers... In het parlement te krijgen, zodat hij straks als zijn termijn in 2013 eindigt. ook nog uh, uh, ja, verder kan regeren middels zijn, zijn handlangers. En vandaag, of morgen moet ik eigenlijk zeggen, als de uitkomst komt. Uh, zal duidelijk worden of de president. Uh, ja, of die zijn macht uh, kan, uh, kan ver, vergroten in het parlement. of dat hij ook daar uh, ja, langzaam uitdooft. Thomas uit Brink in Teheran. Thomas volgt uiteraard de verkiezingen. Mocht daar nieuws uit voortkomen, dan hoort hij dat op Radio 1. Het is tien minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Meijner Rimmers, Meijner. De jeugd heeft de toekomst. Maar ja, hoe gaat die toekomst eruit zien? Hè? Nou, dat is de grote vraag, ja. Want uh, gisteren kwam natuurlijk de gevestigde orde aan het woord. De vakbonden, de politiek, de wintjes van uh, uh, de, de werkgevers. Um, ja. Maar het, het wordt natuurlijk een erfenis voor de jongere generatie. En daarom zijn we op een studentenflat in Rotterdam. En ik heb zelf ook een student meegenomen, dat is Katie van Klaveren. Dit is haar laatste stagedag bij de NOS. Uh, Hogeschool, Vonders Hogeschool voor de Journalistiek. En met wie gaan we praten hier op de flat? Nou, we zitten bij uh, Felix Haan. En net aangeschoven is Marijn Compagné. beide uh, derdejaars economie studenten. Jullie uh, weten als geen ander waar uh, het CPB het over had. Gisteren kwamen met allerlei cijfers waar we kennelijk nogal bang van moeten worden. Miljarden moeten we gaan bezuinigen. Hoe gaan we dat doen, Marijn? Um, nou, uh, Ik ben er in ieder geval voor inderdaad om, uh, om te gaan bezuinigen. We moeten ervoor zorgen dat het begrotingstekort uh, niet, niet verder uh, oploopt... dan de 3% die door de, de EU wordt uh, gesteld als norm. Uh, ik... Uh, ja, ik, ik zou dat willen doen door bijvoorbeeld uh, de woningmarkt open te breken... De, de hypotheekrente aftrek zo snel mogelijk af te schaffen... en de opbrengsten daarvan uh, te gebruiken om het begrotingstekort uh, terug te dringen. Felix, mee eens? Uh, ja, daar ben ik het zeker mee eens. Maar ik denk dat we eigenlijk uh, naar moeten veranderen... Want... Als je kijkt, de situatie voor deze cijfers was dat er 19 miljard euro bezuinigd moest worden. Dat komt nu, omdat het een slechte vooruitzicht is, 9 miljard bij. Dat zit op 28 miljard euro. Dat is niet te doen om dat in één jaar in orde te krijgen. Dus die 3% procent gaan we dit jaar niet redden. En uh, wat mij betreft redden we die volgend jaar weer niet. Uh, natuurlijk is dat tegen de afspraak in, maar uiteindelijk kunnen we dus, uh, dat ook later dan weer rechtzetten... Um, het heeft geen zin om nu heel kort uh, in één keer alles proberen recht te zetten... want uiteindelijk schaadt je eigen e economie daarmee. Een andere, uh, slimmere manier wat mij betreft... is om uh, eerder te beginnen met het volgen van de pensioenleeftijd... want er dus eerder meer geld op moet leveren. Voor nou, dan krijgen de vakbonden tegen je? Ja, dat weet ik ook dat ik dat krijg. Maar in principe is het zo dat als je kijkt dat sinds 1980... de levensverwachting van de gemiddelde Nederlander met vijf jaar is toegenomen terwijl um, dat niet is gebeurd met de pensioenleeftijd... is dat uiteindelijk toch nodig om dat te doen. Want we moeten dit blijven betalen. En liever dat mensen eerder met pensioen moeten... dan dat ze straks helemaal geen pensioen meer kunnen krijgen. Dus het, uh, jij zegt dat begrotingstekort... dat moet maar zo'n beetje op de 4,5% blijven staan zoals hij nu staat. Wat vind jij, Rijn? Uh, ik, ik, ik zou daar wel uh, op tegen zijn. Uh, 4,5% betekent een, ja, een tekort van 4,5%. En zelfs een tekort van 3% betekent gewoon dat wij... Als de jongere generatie dat, dat later eens uh, terug moet betalen. En ja, ik zie liever het tekort zo... En uh, dat wil het kabinet niet, hè? Uh, later terugbetalen. Ja, dat de jongere generatie het uh, allemaal moet gaan oplossen. Ja, dat, dat pretenderen ze niet te willen. Maar ja, als ze een, een te, het een tekort op 4,5% laten Ja, een tekort is een tekort. En een tekort zal terug moeten worden betaald ja. Uh, ja, door... Uh, Latere generaties. Daar gaan we het over hebben deze ochtend op de studentenflat in Rotterdam. Straks ook nog de JOVD en het CDJA hier over de vloer. De koffiepot uh, ronkt volop. En we gaan eens kijken of we tegen half tien aan het einde van het Radio 1 een lijstje hebben, een pakketje kunnen samenstellen. waar ze maandag in het Katshuis mee verder kunnen. Kijk eens aan, dat is nog eens een service uh, richting Den Haag. Tot straks, Mino. Is in Londen. Prins Friso is daar namelijk opgenomen in het Wellington ziekenhuis. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst, de RVD, kan Prins Frizo in dit ziekenhuis... in zijn huidige toestand optimaal worden verzorgd. Prins Frizo woont met prinses Mabel en hun kinderen in Londen. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, wat voor ziekenhuis is dat eigenlijk, het Wellington ziekenhuis? Ja, ziekenhuis dat hier uh, vrij centraal in Londen ligt, vlakbij Regent's Park. Het grootste privéziekenhuis van Groot-Brittannië met 300 bedden, 15 operatiezalen... en kosten nog moeite worden gespaard bij de behandeling van patiënten. Het staat bekend als een van de beste klinieken in het land. En uh, ja, een van de belangrijkste onderdelen is de zogeheten... Neuro Rehabilitation Unit. Uh, compleet met zwembaden, fitnessruimtes. Ja, en dit is de afdeling waar uh, Prins Frizo wordt behandeld. Heeft het ziekenhuis zelf al gereageerd op de bekendmaking... dat Frizo, Prins Frizo daar nu wordt verpleegd? Ja, we hebben gisteren wel even gesproken met de woordvoerder van het ziekenhuis. Die wilde niet zeggen, natuurlijk, over de gezondheidstoestand van Friso. Uh, ze benadrukken dat ze de privacy van de prins en de koninklijke familie willen respecteren. Wel zei hij uh, ja, dat de, het ziekenhuis qua faciliteiten echt een van de beste van Europa is... en dat het een internationale reputatie heeft hoog te houden als het gaat om de behandeling van patiënten met zeer complexe aandoeningen. En ja, in die categorie hoort Prins Frizo ook natuurlijk. Nou kennen we de Britse boulevardpers. Ze zijn over het algemeen niet eh, en laten hun onderwerpen niet los. Geeft eh, de pers blijk van grote aandacht... voor de aanwezigheid van de lid van het Nederlandse Koninklijke Familie? Geen eh, massale aandacht. Want eh, ja, Frizo is nu eenmaal geen grote beroemdheid in Groot-Brittannië. Al hebben wel eh, de alle Britse media... Serieus en de schandaalpers wel bericht over het ski-ongeluk. Gisteren zagen we wel een voorbeeld van hoe brutaal de Britse pers kon zijn. Want ze waren er wel gisteren. Een freelance journalist ja, die drong gisteravond het ziekenhuis binnen. Werd vrij snel in de kraag gevat door de beveiliging. En aan hem werd gevraagd: ja, Wat doet u hier? En toen zei hij, ja, ik ben op zoek naar deze patiënt... terwijl hij op een papiertje wees waar Mister Van Oranje stond uh, neergeschreven. Nou, deze man is weer heel snel naar buiten gegooid. Correspondent Arjen van der Horst vanuit Londen... waar Prins Friso dus is opgenomen in het Wellington Ziekenhuis. Het is uh, zes minuten voor half acht. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Google heeft een nieuw privacybeleid. Het internetbedrijf heeft de voorwaarden, de privacyvoorwaarden... van al haar producten, van de mail tot aan de zoekmachine... concreet eh, samengevoegd. Dat betekent dat eh, alle over u verzamelde informatie... nu op één plek bewaard wordt en intern gedeeld. Google zegt daardoor nog betere service te kunnen leveren. Het is allemaal voor u en mij bedoeld. Arnold Engelfried, ICT-jurist, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat zo? Voor wie is dit nou een positieve ontwikkeling voor... U en mij, of vooral voor Google? Ja, Google is primair een advertentiebedrijf dat ze geld verdient door advertenties te laten zien bij, uh, bij zoekresultaten en op websites. En uh, voor die advertenties is het natuurlijk belangrijk dat die het beste passen bij uh, degene die uh, het uiteindelijk onder ogen krijgt. En daarvoor is het handig als je het meeste weet van die mensen, want dan kun je ze de best passende advertenties laten zien. Ja, dus het is voor Google interessant omdat ze nu ja, echt alles van ons weten, en dus ja, kunnen... ook de advertentiemarkt kunnen sturen de beste advertentievoorschotelen die, uh, uh, die, uh, die ze hebben, die mogelijk zijn. En daardoor kunnen ze dus de grootste kans garanderen dat er op wordt geklikt. Mm. En dat is uiteindelijk waar het om gaat, mijn advertentie. Maar goed, dat was natuurlijk nu ook al, hè? Dat je bijvoorbeeld meer advertenties van hotel krijgt uh, als je eerder naar een, uh, een reisje hebt gezocht... of uh, in een mail daarover iets hebt geschreven. Wordt dat nu door deze verandering anders? Ik denk niet dat het fundamenteel anders wordt. Wel kunnen ze natuurlijk uh, er nog een, een stapje bovenop doen, uh, uh, zeg maar. Ze, gaan, uh, uh, ze kunnen bijvoorbeeld dingen die ze uit de mail leren... ...correleren met iets wat ze met hun YouTube-filmpjes uh, hebben gezien... ...en combineren met wat u vandaag aan het zoeken bent. En dat levert natuurlijk extra informatie op. Als u mailt met iemand over een uh, bepaalde bestemming... ...dan kan dat meteen gebruikt worden om bij de zoekresultaten iets te tonen... ...zonder dat u ook nog een keertje expliciet hebt gezocht... ...naar die vakantiebestemming bijvoorbeeld. En als je nou als gebruiker dit niet wil, als je niet wil dat Google alles van je weet... kan je dan iets daartegen beginnen, kan je instellingen veranderen... of moet je dan gewoon stoppen met het gebruiken van producten van Google? Nou, er zijn bepaalde instellingen die je uit kunt schakelen en uh, er zijn ook een aantal opties die je kunt uitzetten. Maar heel fundamenteel, uh, Google's business is te zorgen dat jij advertenties te zien krijgt die, uh, die goed passen, waardoor jij uh, erop gaat klikken. Mm -hmm. Dus het is he eigenlijk heel moeilijk om tegen Google te zeggen, ik wil wel je dienst gebruiken, maar je mag niks over mij weten. Dat, dat gaat gewoon tegen de kern van hun zaak in. Want uh, als je je echt zorgen maakt over je privacy, dan kun je beter naar een andere zoekmachine uh, gaan. Er zijn er nu diverse, dat noemen ze de privacy zoekmachines. Mm -hmm. um, als je daar uh, naar op zoek gaat, uh, ironisch genoeg met Google dan waarschijnlijk, dan zul je ze wel vinden. Uh, bekende is uh, DuckDuckGo, gaan in het Engels. En die uh, zegt expliciet van wij hebben niks te maken met uw gegevens, wij willen niks van u weten, u komt maar lekker bij ons zoeken en onze advertenties zijn gewoon door onszelf uh, bedacht. Ja. Nou, dat is wel een sympathiek systeem en je ziet daar ook nu steeds meer gebruikers naartoe gaan. Dat werkt natuurlijk niet voor alles, want als je YouTube filmpjes gaat bekijken, dan, uh, dan zul je er nog steeds uh, uh, aan moeten, want ja, YouTube daar is nu helemaal geen andere bron voor. En dat, uh, dat maakt het natuurlijk wel een beetje moeilijk. Maar is er nog bescherming anderszins mogelijk? Bijvoorbeeld vanuit de EU? Want um, ja, ze willen toch dat iedere website um, uitdrukkelijk toestemming vraagt... Hè, voor het gebruik van persoonlijke gegevens. En, en dat je dat als klant ook kunt weigeren. Uh, ze zijn daar nu mee bezig. Als dat voorstel wordt aangenomen... wat voor consequenties heeft dat dan voor een bedrijf als Google in Europa? Ja, het zal grote consequenties hebben wanneer dus de, de, de Europese privacywet uh, erdoor komt... ...die onlangs is aangekondigd. Uh, die is nog geen wet, maar dat zal waarschijnlijk over een anderhalf, twee jaar wel gaan gebeuren. Uh, want die zal inderdaad dan vereisen dat, dat u expliciete toestemming geeft... ...en belangrijker, dat u op elk moment kunt zeggen... ...oké, okay, uh, ik heb toestemming gegeven, maar die trek ik bij deze in, dus uh, hou ermee op... Uh, want dan krijg je natuurlijk die discussie op het moment dat iemand die toestemming intrekt, uh, mag Google je dan uit de dienst gooien? En dan, zeg, nou, dan mag u geen Gmail meer gebruiken, dan is YouTube bij deze voor u geblokkeerd en de zoekresultaten doen het niet meer. Uh, dat weet eigenlijk niemand, want het is nog nooit in de geschiedenis voorgekomen dat een bedrijf gratis dienstverlening levert op zo'n grote schaal. En uh, in ruil voor advertenties en antwoord zou mogen krijgen van je mag de advertenties niet op je gebruikers afstellen. Dat wordt dus nog en... heel erg interessant wat daar gaat gebeuren. Ja, dat zou absoluut uh, heel interessant worden. Vooral omdat de Europese Commissie boetes kan opleggen. Volgens het nieuwe voorstel. Tot maximaal 5% van de wereldwijde jaaromzet van Google. Om ze te dwingen om zich daaraan te houden. En Google zal zeggen: Wij vallen onder de Amerikaanse wetgeving. En daar houden wij ons aan. En uh, wij hebben dus om geen enkele reden een boete verdiend. En ja, dat wordt dan een hele moeilijke discussie. En dan kom je op een gegeven moment in de Amerikaanse-Europese politiek terecht. Ja. En ja, dan. dan uh,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 Die incasseren voor u en zorgen dat u een goede relatie behoudt met uw klant. Kijk op das.nl/slash ondernemer en die nu tijdelijk gratis een vordering in. Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Radio 1. Het NOS-journaal. Gemeenteraad Nijmegen geeft voorkeur aan CDA Bruls en eh, mensen onwel in Cardcentrum Stadskanaal. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Hubert Bruls wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe burgemeester van Nijmegen. De gemeenteraad koos de CDA als meest geschikte kandidaat. Bruls hoorde dat zelf na afloop van de raadsvergadering vannacht rond half twee. Hubert, van harte gefeliciteerd jongen. Wat geweldig. Gefeliciteerd. Ja, Dank je wel, uh, Chantal. En uiteraard iedereen uh, in de gemeente. Dat is echt uh, super. Uh, zo midden in de nacht echt geweldig. Bruls is nu nog burgemeester van Venlo. De CDA'er is geen onbekende in Nijmegen. Tussen 2002 en 2005 was hij er al wethouder. Als de minister akkoord gaat met de voordracht... begint Bruls half april in Nijmegen. In Stadskanaal in Groningen zijn gisteravond... bezoekers van een kartcentrum onwel geworden. Ze hadden verhoogde concentraties kolmonoxide binnengekregen, zegt de politie. We kregen gaandeweg de nacht van meerdere ziekenhuizen meldingen dat er mensen zich hadden gemeld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 De lichamen van de in Homs omgekomen journalisten Mary Colvin en Rémy Oshliek zijn overgebracht naar de Syrische hoofdstad Damascus. De Syrische autoriteiten dragen daarover aan de Poolse ambassade. Die zorgt ervoor dat de lichamen van Colvin en Oshliek worden gerepatrieerd. De Franse journaliste Edith Bouvier, die in Homs gewond raakte, is inmiddels veilig in Libanon aangekomen. Zij wordt zo snel mogelijk teruggevlogen naar Frankrijk. In Iran zijn vandaag parlementsverkiezingen. Uitslag wordt met spanning verwacht, omdat die moet uitwijzen hoeveel steun president Ahmadinejad nog heeft onder conservatieve Iraniërs. Oppositiepartijen hebben al laten weten dat ze niet meedoen aan de verkiezingen. Ze hebben geen vertrouwen in een eerlijk verloop ervan. De 48 miljoen kiesgerechtigden kunnen kiezen uit 3400 kandidaten en 290 van hen komen uiteindelijk in het parlement. Het is nu echt officieel, Servië is kandidaatlid van de Europese Unie geworden. Dat maakte de Europese raadspresident Van Rompuy bekend. We agree tonight to grant Serbia the status of eu candidate country. This is a remarkable achievement, a result of the efforts demonstrated by both sides in de dialoog tussen Belgrade en Pristina. Servië wordt met de nieuwe status beloond voor de inspanningen... om de spanningen met buurland Kosovo te verminderen. Al dus van Rompuy eerder deze week... besloten de Europese ministers van Buitenlandse Zaken al... dat Servië kandidaatlid mag worden. Alleen Roemenië lag dwars omdat het vindt dat Servië meer moet doen... om minderheden te beschermen. Die garantie heeft de Servische regering nu gegeven. En Herman van Rompuy, u hoorde hem net... blijft nog 2,5 jaar president van de Europese Raad. Het is de tweede en ook laatste termijn voor de Belg... die sinds eind 2009 raadspresident is. Daarvoor was hij premier van België. En in de Amerikaanse hoofdstad Washington is ophef ontstaan... over anti-Obama-posters. Daarop staat te lezen dat Barack Obama wil... dat politici en bureaucraten de hele Amerikaanse gezondheidszorg gaan beheersen. En onder die tekst staat... loop naar de hel, Barack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 De maxima komen uit tussen 10 graden op de Wadden en 15 graden in het zuiden. ABB Verkeersinformatie. Nou, je hoorde het al in het weerbericht in het noorden en noordwesten van het land. En in Zeeuws-Vlaanderen heeft het verkeer af en toe hinder van plaatselijk dichte mist. Maar het is gelukkig niet druk op de weg. Er zijn nauwelijks files. Wat Er zat er maar eentje op de A7, Duitse grens naar Groningen... na een ongeluk tussen Voksol en de afrit Westerbroek. Vijf kilometer. Het opruimen van de ravage daar is bijna gedaan. Maar voorlopig is de rechte rijstrook nog dicht.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zondag aanstaande kiest Rusland een nieuwe president. Nou ja, nieuw. Na alle verwachting wordt het Vladimir Poetin... die het hoogste ambt van het land twee keer eerder al bekleden. Tot ongenoegen van velen die de afgelopen maanden massaal de straat opgingen... om zijn vertrek te eisen. Maar er zijn ook hartstochtelijk voorstanders van de oud- en toekomstig president. Kisha Hekster bezocht Skala, een dorpje in Siberië... precies in het midden van Rusland. Het is feest in Skala, want vandaag opent een crash zijn deuren. Het hele dorp is er voor uitgelopen, bij min 20. Wel met een stralende zon. Een rood lint wordt doorgeknipt... En dan kunnen de kinderen, sommigen met enorme bontmutsen op hun hoofd... aan de hand van hun ouders naar binnen. Vier meisjes met uh, werkelijk gigantische strikken in hun haar. Ze zingen over hoe blij ze zijn dat de crash open is. Over hoe trots ze zijn op Rusland, het grootste land ter wereld. En dan is het woord aan de burgemeester. Een forse dame met een roze trui. En ze eindigt haar verhaal met een oproep om op Poetin te gaan stemmen zondag. Er wonen alleen maar fantastische mensen in Scala, zegt de burgemeester. Alleen maar goede mensen. Geen enkel is slecht. En allemaal steunen we Poetin. We hebben hier geen revolutie nodig, geen veranderingen. Kijk maar eens rond in het dorp, hoeveel vooruitgang er is. Dat hebben we aan hem te danken. Buiten is het overal vooral heel wit van de sneeuw. Eskala is een van die typisch Russische dorpen waar Poetin zijn machtsbasis heeft. Er wonen iets meer dan 2000 mensen, verdeeld over 15 straatjes. En het grootste deel van het leven speelt zich hier zwinters binnen af. Zoals in het centrum van de cultuur. Een oud gebouw uit Sovjet-tijden en op het podium zijn vijf vrouwen van rond de 30 aan het oefenen voor een voorstelling tijdens het stemproces zondag. En tussen het dansen door zijn ze zondag van plan om op Poetin te gaan stemmen. Hoe is dat? Iedereen die je kent stemt op hem, zegt deze vrouw met bruine paardenstaarten. Ze vinden Poetin gewoon de leukste van allemaal. Toen Poetin aan de macht kwam, werd het land eindelijk stabiel. Opeens werden de salarissen en de pensioenen op tijd betaald. En werd alles rustig. En dat is precies wat we nodig hebben in dorpen als deze even verderop in de dorpswinkel hier staan de mensen in de rij voor het vers wit brood waar de winkel beroemd om is maar hier klinkt zowaar ook enige kritiek op Poetin het leven is zwaar zegt een man met een leren muts dieper over zijn hoofd getrokken heel zwaar is het leven in de dorpen Klopt, sommige dingen zijn inderdaad verbeterd. Maar we willen meer. Normaal werk bijvoorbeeld, dat is het allerbelangrijkst. En we zijn gaan twijfelen of Poetin dat eigenlijk wel voor elkaar kan krijgen. Poetin is twaalf jaar aan de macht geweest, dat lijkt me wel genoeg, zegt zijn buurman. Maar ik zie ook niemand op wie ik wel wil stemmen. Ik denk dat ik helemaal niet naar de stemdus ga zondag. Het zijn de enige kritische geluiden die ik hoor in Scala. Verder in het dorp is iedereen blij met Poetin. Of het nou in de net geopende crash is. In het Huis van de Cultuur. Of in de winkel. Poetin kan op de steun van Scala rekenen zondag. Kala dus voor Poetin. En daar zijn er heel veel tegen. Uh, Kisha Hekster houdt de verkiezingen voor u in de gaten. Zondag kiest heel Rusland dus voor een nieuwe president. Door naar de sport. De rapper mannen en vrouwen op de schaats... hebben ruim een maand geen wedstrijden gehad. Na het WK in Calgary was het even klaar voor ze. Maar dit weekend mogen ze weer. In Heerenveen wordt een wereldbekerwedstrijd geschaatst. Dus uh, eindelijk kan wereldkampioen Sprint Stefan Groothuis... zich aan eigen publiek tonen. En hij is er helemaal klaar voor. Ja, volgens mij wel. Nee, het gaat, gaat wel goed. En ben je nog goed of ben je weer goed? Nog goed. <laughs> nee, ja, ik weet niet, dat was mij niet zeg geweest tot nu toe. En, uh, daarom ben ik dan nog steeds goed, denk ik. En, uh... en heb je in de training weer een nieuwe, een nieuwe opbouw gemaakt? Ja, nee, we, hebben zeker, uh, Colalbo, uh, we zijn nu naar Colalbo geweest voor, uh, voor een week terug...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 Ja, dat, ja, nee, dat, dat, uh, dat, die, die kansen. Uh, dat, als dat gewoon een, een normale uh, contracten komen, die, uh, waar ik vanuit ga en dat dat uh, echt wel moet lukken, dan, uh, dan, ga ik, dan, dan schaats ik gewoon voor deze ploeg. Ja. Stefan Groothuis schaats vanavond de 1500 meter. En die schaats hij tegen Kjeld Nuis. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal. De Franse president Sarkozy die is belaagd door aanhangers van zijn tegenstander Hollande. We moeten zo meer over. Eerst maar eens hoor uh, hoe het is op de weg. René Passet, nog steeds mist en weinig files? Ja, dat is inderdaad uh, de samenvatting. En ik kan er niet veel meer van maken. In het noorden en noordwesten van het land inderdaad uh, dichte mist. Maar ook in Zeeuws-Vlaanderen hebben we nu wat meldingen van uh, verkeershinderlijke mist. De A7 is weer vrijgegeven, zojuist. Van uh, Duitsland naar Groningen gebeurde er een ongeluk. Er belandde een auto in de sloot bij de Afrit Westerbroek... Ja, die is eruit gehaald en de mensen zijn er ook uit gelukkig. Twee kilometer file, dat nog wel. Op de A12 Oberhausen-Utrecht tussen Westervoort en Knop het waterberg Twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Nog weer even naar Syrië. Want de opstandelingen in de Syrische staat Homs... hebben zich teruggetrokken uit de belegerde wijk Baba Amr. Ze zeggen dat te doen om de bevolking van de wijk... nog meer geweld en leid te besparen... Het Rode Kruis, u heeft dat vanochtend kunnen horen van directeur van het Rode Kruis, Kees Brederveld, is inmiddels begonnen met het verlenen van hulp in de wijk. Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks van het instituut Klingendal. Bertus, goedemorgen. Goedemorgen. Betekent de terugtrekking van de opstandelingen het einde van de gewapende strijd tegen het regime, denk je? Dat denk ik niet, maar het is natuurlijk wel een enorme klap voor het vrije Syrische leger. Um, en ik denk ook dat de grens uh, van het uh, gewapend verzet onder de huidige krachtsverhoudingen wel eens een beetje aangegeven. Uh, Homs en met name die wijk Babam was ontzettend belangrijk voor dat uh, verzet. Het was wekenlang een soort mini-vrijstaat. Het stelde de Syrische oppositie in staat om uh, mediawijs en ook uh, organisatorisch uh, vrij te opereren. Uh, nou ja, dat was ook precies de reden waarom het regime dat absoluut niet uh, wilde tolereren. En ja, uh, het is natuurlijk wel duidelijk geworden, maar. Dat was ook te voorzien. Dat hebben we ook, ook gisteren besproken en eerder. Dat je met Kalashnikovs uiteindelijk tegen uh, een, een panzerdivisie... Uh, natuurlijk de strijd niet kunt winnen. Dus het, het dwingt om uh, je af te vragen of men niet te vroegtijdig... een militarisering van het conflict heeft ingezet. En of met name ook de buitenwereld. Dan denk ik aan saudi arabië en Qatar. Die zeiden het was een goed idee om de oppositie te bewapenen. Dus dan weet je, dan doen ze het al. Mm -hmm. He, of men daar niet te snel toe, heeft toe uh, zijn toevlucht heeft genomen. En het politieke... Uh, de strijd een, een beetje te veel heeft uh, verwaarloosd. Maar welke toekomst zie je dan? Welk scenario? Uh, uh, we, we hoorden het Rode Kruis. Die gaan dus vandaag daar, daar hulp verlenen. Nou, dat is, dat is puur... Ja, de achtermaat van, van de strijd. Ja. En dan? Want het verzet dat blijft, kan ik mij zo voorstellen. Ja, ik denk ook dat we het, een herhaling zien van eerdere scenario's. Want er zijn in Hama ook opstanden geweest in Derra, in Idlib. En op een gegeven moment herstelt het leger de orde. Maar ze kunnen niet overal tegelijkertijd de orde zijn. Zo breed is het verzet en dan laait het dus weer op, die demonstratie. Ik denk dat dat zal doorgaan. Maar nu uh, zal men denk ik toch de conclusie uit moeten trekken dat men niet kan uh, denken nu al uh, het, het Syrische leger te kunnen uh, weerstaan. Uh, te meer ook daar het regime ook natuurlijk nog politieke steun in het, uh, in het land heeft. Met name uh, wat we al eerder is genoemd van minderheden die bang zijn voor uh, Iraakse toestand: de christenen, uh, druzen, uh, de, de Alewieten uiteraard uh, de ruggengraat uh, van het uh, regime. En ook een deel van de Soenitische zakenelite. Dus nou ja, dan. Dan, dan, dan moet je dus uh, op, op dat politieke terrein uh, sterker worden. En wat dat betreft is er misschien wel enige hoop. Want uh, gisteren al heeft uh, Rusland meegestemd. en ook China in de VN-Veiligheidsraad. -VN niet met een resolutie, maar met een, uh, een statement. waarbij je wordt betreurd dat Syrië geen toezang meer heeft gegeven. voor humanitaire uh, toegang van uh, de, de vertegenwoordiger van de VN. En uh, vandaag, opmerkelijk, uh, zegt uh, president Poetin. Uh, de toekomstige president. in een interview in de Times van Londen... Eh, dat hij geen speciale band heeft met de president... en eh, dat het Syrische volk zijn eigen president zou moeten kiezen. En dat is natuurlijk een, een, een statement eh, wat, wat heel belangrijk is. En als je dan erbij bedenkt dat in eerste instantie... Rusland eh, de initiatiefnemer was van het, het jemenitische idee... Hè, probeer eh, Assad tot aftreden eh, te bewegen... en laat iemand anders een, het overnemen... Eh, om een overgangsperiode eh, te leiden... Dus ik, denk, ik heb gisteren gezegd, en ik blijf... ik denk nog steeds niet dat het een erg realistisch scenario is... maar het, het, het, het geeft wel aan dat Rusland aan het bewegen is... en dat Rusland ja, moet ja. wegen... En wat zijn uh, belangen zijn in de Verenigde Staten maar, en, in, en in Syrië. Dan zie je dus de druk buiten Syrië op Assad toenemen... zelfs vanuit Rusland. Maar uh, bijvoorbeeld het leger heeft, heeft keihard toegeslagen. Hoe, hoe zou je het gevoel over het leger ooit kunnen herstellen... binnen bij het volk? Oh. Oh nee, dat, dat, dat, dat wordt niet hersteld. Maar uh, het, het gaat erom dat de, de politieke leiding van dat leger... en dat is dus uh, de, de Assad-klen, uh, dat die verder onder druk wordt gezet. En, en dat probeert men dus nu uh, via uh, gesprekken met Rusland. En uh, ik denk ook uh, dat men de conclusies gaat trekken uit uh, het feit... en ook de Arabische Liga begint dit soort geluid te laten geven... dat een vroegtijdige militarisering, als je niet in staat bent uh, om dat ook te ondersteunen, heeft, effectief, dat dat gewoon misschien niet de oplossing is. En dus weer uh, het primaat uh, van de politiek. En dat betekent in dit geval oog hebben voor de belangen die Rusland ook heeft in, in, in Syrië. En uh, als men dat doet, in plaats van alleen maar, uh, laten we zeggen, Syrië of uh, uh, Rusland uit te schelden, dat ze dus niet hebben meegedaan, mm -hmm. ja, dan zou dat misschien uh, de druk, de diplomatieke druk uh, op Assad, en daarmee is natuurlijk de hoop, de mensen in Syrië, in de elite, dat die elite en die aan de macht is, dat die zich twee keer gaat bedenken, uh, kunnen we dit op den duur houden? En uh, dat er daar uh, spleten uh, verdelingen zou komen... in plaats van de verdeling die we nu vooral bij de oppositie zien. Ja. Bertus Hendricks van instituut Klingendaal, dank voor nu. Later spreek ik trouwens nog met een journalist die contacten heeft... met mensen in ons en ook met uh, het opstandelingenleger. oog, even gauw naar jou nog, want zijn jullie er al uit? Ja. Hebben jullie al de oplossing? Nou, we zijn... Ja, uh, oplossingen voor het katshuis doen we met de nieuwe generatie. Uh, Katie van Klaveren, student journalistiek. Vat even samen wat de studenten-economie hier tot nu toe tips hebben? Het zijn er twee. Het zijn er twee. We hebben met Marijn en Felix hebben we uh, besloten dat uh, op nummer één. Ja, hypotheekrente aftrek. Daar moet het nou eens uh, mee afgelopen zijn. En de tweede tip is uh, verhogen van de AOW-leeftijd naar 68. En dat moet voor 2020 gebeuren. En dan vast binnen aan de levensverwachting, want die kan nog wel eens wat hoger worden. En uh, de derde tip, Marijn? Nou, als derde tip uh, kunnen we natuurlijk ook als studenten in onze eigen vingers snijden. En dat kunnen we doen door ervoor te kiezen om de studiefinanciering af, uh, af te schaffen. Echt waar? En dit om te zetten in een sociaal leenstelsel voor alle, alle leerjaren, ja. Ja. Maak je geen vrienden mee, denk ik. Wat uh, vind jij daarvan, Felix? Uh, ik vind dat uh, korte termijn, denk ik, uiteindelijk. Het is op de korte termijn zou dat veel geld opleveren. Maar als je gaat kijken, is um, ook dat het uiteindelijk is een gift van de staat aan de student... is uiteindelijk een investering in de toekomst van je eigen land. Je verhoogt daarmee de arbeidsproductiviteit van een student... en uiteindelijk is dat goed voor de economie, dus ik ben tegen. Nou, we gaan strakjes verder praten. Dan komen er ook nog jongere politieke jongeren bij. En dan gaan we kijken of we een lijst tips kunnen maken voor het katshuis. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Wij me Ewout de Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. De sombere economische cijfers zijn voor alle kranten het belangrijkste nieuws. De Telegraaf schrijft dat ambtenaren een loonsverhoging kunnen vergeten. Dat is de verwachting in kringen rond de coalitie. De nullijn voor ambtenaren-salarissen kan de komende twee jaar 2,5 miljard euro opleveren. Een Nederlands Dagblad schrijft over minister van Financiën Jan Kees de Jager. Hij onderhandelt de komende weken niet mee in het kashuis over de bezuinigingsmaatregelen, terwijl zo'n Europe de reputatie als hardliner juist op het spel staat. De Volkskrant schrijft ook dat de coalitie een helskarwei wacht. De VVD, het CDA en de PVV zetten zich schrap... voor een ongekende tussentijdse bezuinigingsronde. Ingewijden in de VVD en CDA zijn zorgelijk over de uitkomst. Trouw schrijft dat de strikte lijn werkt als een boemerang. Nederland moet de strenge financiële moors nu ook op zichzelf toepassen. De mooiste kop komt deze ochtend van het Financiële Dagblad. Rutte blijkt zijn eigen beul. Het kabinet moet zich verantwoorden bij de zelfgewilde EU-supercommissaris. Goed, dan ander nieuws. De Belgische krant Le Soir schrijft dat prins Filip op 21 juli 2013... het koningschap overneemt van zijn vader, Albert. Althans, dat is een scenario dat rondgaat. Op de bewuste datum zit koning Albert 20 jaar op de troon. 21 juli valt in een rustige politieke periode. Bovendien wordt de koning er niet jonger op... en topt hij ook nog met zijn gezondheid. Maar haalt de Republikeinse Nieuw-Vlaamse Alliantie... bij de lokale verkiezingen een monsterzege, dan kan het scenario herzien worden, schrijft Le Soir. Borstbesparende operaties zijn net zo veilig als borstamputaties, dat meldt het AD. Het blijkt uit grootschalig internationaal onderzoek dat onder leiding stond van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Als je weet dat de overlevingskansen exact gelijk zijn, waarom zouden chirurgen dan nog langer vrouwen verminken, zegt een betrokken professor in de krant. Vanaf morgen staan ze klaar. 300 medewerkers in blauwe shirts en een badge met het Apple-logo erop. Want in Amsterdam opent de eerste officiële Apple Store van Nederland, weet de Volkskrant. Ja, dan kan een gekte losbarsten daar in Amsterdam. Uh, FC Barcelona nog eventjes overweegt om het stadion Camp Nou te verlaten... en een hypermodern onderkomen te bouwen. Dat is te lezen op de site van de Spaanse krant El Mundo Deportivo. Door verwaarlozing en gebrek aan onderhoud... brengt renovatie van het stadion enorme kosten met zich mee. Camp Nou is 55 jaar oud, en biedt plaats aan bijna 100.000 toeschouwers. Het is een van de grootste voetbaltempels op aarde. In het zuiden van het land heerst sinds gisteren een griepepidemie. Omroep Zeeland zegt dat de griep lang is uitgebleven... omdat de vorst pas laat kwam. En juist in de koudste periodes verspreidt het virus zich. Mensen die grieperig zijn blijven steeds minder vaak thuis om uit te zieken. 30 procent gaat gewoon naar het werk. Zo dadelijk na het journaal. wat bedankt. Gaan wij naar Frankrijk, onder andere... gebeurt uh, iets raars met Sarkozy, de Franse president... die werd belaagd door boze demonstranten.